Tegenstanders dringen daarop aan omdat Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude. Letta schrijft in een verklaring te hopen dat het Italiaanse volk deze leugen doorziet... en Berlusconi erop zal afrekenen. Of er in Italië nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven is nog niet duidelijk. Mogelijk kan de regering Letta worden gered met steun van andere partijen. In Mali zijn vier mensen omgekomen toen een autobom afging... bij een militaire basis in de hoofdstad Timbuktu. Zeven militairen raakten gewond. De aanslag volgt op het stuklopen van de vredesonderhandelingen... tussen de nieuwe regering van Mali en de tuareg rebellen uit het noorden van het land. De islamitische rebellen hebben de onderhandelingstafel verlaten... omdat de regering zich niet aan de afspraken zou houden. De nieuwe president van Mali had juist een speerpunt gemaakt... van toenadering tot de Tuaregs. In Griekenland zijn vijf parlementsleden... van de extreemrechtse partij Gouden Dagraad... voorgeleid voor de rechter. Ze worden beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie... Ze werden geboeid en onder zware politiebewaking naar de rechtbank gebracht. Later worden nog veertien verdachten voorgeleid. Honderden aanhangers van de Gouden Dageraad hebben geprotesteerd tegen de arrestatie van hun partijleider en anderen. Justitie stelt een onderzoek in na de moord op een linkse rapper. De dader zou een aanhanger zijn van Gouden Dageraad. De partij zelf ontkent elke betrokkenheid. Het weer het is helder met minimaal rond 4 graden. Overdag is het zonnig, het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN start. Stijn. Goedemorgen, of goedenacht, uh, wat een beetje voor jou van toepassing is. En Roef uh, die is eventjes in zijn mandje gekropen op de redactie. Even bijkomen van de show van net, dat uh, was wel een beetje moe hoor. Twee ja, uurtjes, super. Maar hij is antwoord. wel echt leuk, hè? Ja, hij is echt heel leuk. Ja. Wat een lieve, lieve hond, zeg. Um, ik wil je even meenemen naar mijn achttiende verjaardag. Ik vierde een feestje en uh, op mijn verjaardag uh, kreeg ik een grote taart. En, uh, en uh, een deel van mijn rijbewijs, want een de andere, andere deel moest ik voor werken. En ik kreeg ook een cadeautje van het Rijk van de overheid. Nou ja, cadeautje, het was eigenlijk meer een, een brief met daarin de boodschap. Kees, hallo, het is even dat je het weet, je bent 18, dus je bent, je bent beschikbaar voor de dienstplicht. Dus ik denk, ah, uh, hè, moet ik dan op training of dat soort dingen? Nee, het is uh, een uh, passieve dienstplicht, dus als de oorlog uitbreekt, dan moet ik er staan voor het land, hè. Ik weet niet of jullie daar allemaal zo blij van worden. Van, van mij met mijn radioervaring <laughs> zonder een geweer vast te houden. Dat ik er dan sta voor het land. Maar ja, ik ben er dan in ieder geval wel. Um, maar uh, ik was wel blij dat ik niet hoefde. Maar ik was, dacht ook al van ja, misschien had ik wel heel goed leren sporten. En was ik nu heel fit geweest. Of had ik zo een tank in, in en uit elkaar kunnen halen of zoiets. Um, maar in Zwitserland, de, want dat, dat, dat nieuws kwam uh, deze week tot mij. Um, daar hebben ze een referendum gehouden of ze die dienstplicht, want daar is het nog echt actief, daar moeten de mannen gewoon nog op, uh, op training en uh, echt een, een jaartje dienstplicht volgen. Um, daar hebben ze een referendum gehouden of die afgeschaft moet worden. Nou, en Een hele grote meerderheid daar, die heeft gezegd 73% zelfs. Nee, die dienstplicht moet je houden. In Zwitserland is de dienstplicht toch wel nog steeds een klein beetje heilig. En daarom wil ik het met jou daarover hebben. Over de dienstplicht. En dan wel over de stelling. De dienstplicht moet weer actief gemaakt worden in Nederland. Frank, zou jij uh, het goed doen in, uh, in het leger? Wat denk je zelf, Kees? <laughs> nou ja, je, je bent wel een grote sterke jongen. Dus dat, dat, dat nee, is Nee, echt. Ik zou me op alle, allerlei uh, mogelijke manieren laten afkeuren. Ik ga echt niet in het leger. Hoe lang mag je eigenlijk zijn voor de? Nou, leger? Ja, daar ga je al. Ik ben 2 meter 2. Dus waarschijnlijk ben ik dan 2 centimeter te lang. En ik heb, allebei mijn knieën zijn geopereerd. En ik, heb, uh, ik draag lenzen. Dus ik uh, kan ook niet uh, snappen. Nou ja, nee, weet ik zou alles verzinnen ook nog erbij. Ik zou allemaal kwaaltjes. Mm -hmm. Ik zou desnoods wattenbollen slikken. Zodat het lijkt alsof ik een tumor in mijn maag heb als we een foto maken. Zo, <laughs> je hebt er geen zin in. Uh, ja, ik, ik, ik ga dat echt niet. Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk. Ik weet ook niet. Ja. Ik, ik zou me daar helemaal niet op mijn gemak voelen. Maar, wat jij toen net ook zei. van Stel dat het dus echt moest. En ja, misschien had je het wel heel leuk gevonden. En ik weet bijvoorbeeld, vroeger haalden heel veel uh, jonge jongens. zoals wij uh, toen mm -hmm. we 18 werden, uh, hun rijbewijs in het leger... Ja. En ja, dat, ja dat allemaal dat soort dingen. Dus misschien had het dan toch ook wel, wel weer zijn nut gehad ergens. Maar mijn vader bijvoorbeeld ook. Die moest ook. Maar die had er helemaal geen zin in. Die heeft zich ook een soort van laten afkeuren. Uiteindelijk heeft hij zich laten overplaatsen dat hij uh, in de catering kwam. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ja. nou, mijn, mijn vader die moest uh, op de boerderij letten. Dus die, uh, die... Oh, die hoefde niet? Nee, die hoefde niet. Um, maar mijn broertje... Uh, die, ja, die is nog uh, een jaartje jonger dan dat ik ben. Maar um, die heeft er zelf voor gekozen om in het leger te gaan. Echt? Ja, maar dat was ook een beetje, hij was een beetje zijn hangjongere geworden. Uh, ja. En ik ben stiekem ook wel blij dat hij dat heeft gedaan. Want hij heeft wel echt een, een vak geleerd en, uh, en discipline. En uh, heel fit is hij ook. Maar hij zit er nog steeds denken. in? Of niet? Nee, hij heeft er vijf jaar in gezeten. Hij is er nu volgens mij uh, nou, twee, drie jaar uit. Uh, alleen het mooie is nu wel, uh, hij werkt nu in een tankfabriek. Want hij kan super goed tanks in en uit elkaar halen. Oh, ja. Dus dat, uh, maar is dat, hij dat... ook uitgezonden geweest? Naar hij is naar Afghanistan geweest. Toen daarna had hij ook wel zoiets van... Het uh, is, is goed geweest, ik heb ervaring opgedaan. Ja, maar ook dat, dat. Ja, ik zou echt diep ongelukkig worden als ik naar zo'n oorlogsgebied moet. Ja, dat, uh, het is wel lekker warm. <laughs> nou ja, dat is het enige voordeel. <laughs> maar ja. Ja, en het is misschien ook wel gezellig met je maten. En als je dan hier op de kazerne zit, kan je misschien ook nog wel eens een biertje drinken of ja. een kaartje leggen. Ik denk dat het best wel ook gezellig is. en Zeker als het dus niet je beroep is, maar je moet... Dan Precies. Uh, uh, wordt het ook misschien iets minder streng gedaan zo. Ja, ik weet het niet. Maar ik zou me, ik, uit, uit, uit, uiteindelijk zou ik me er echt verschrikkelijk ja, voelen. Het was ik. trouwens wel altijd eventjes spannend dan. Want hij kon uh, maar één keer in de zoveel tijd kon hij dan bellen. Via een geheim nummer dan naar, naar Nederland. Even te hoe het was. En hij heeft het twee keer voor elkaar gekregen om mij te bellen toen ik op de wc zat. Maar ja, dat moet je eigenlijk wel opnemen. Want dan zie je een soort geheim nummer Ja, dat zie ik geheim nummer. Ik denk, ja, anders spreek ik mijn broertje nou, man, niet. Dus, uh, in ieder geval, uh, terug naar de dienstplicht. Wij hebben de stelling uh, van morgen. De dienstplicht moet weer actief worden gemaakt in Nederland. Iedere jongen gewoon op zijn 18 een jaar lang... He, het leger in, uh, je kan me erover bellen, 0800 1121. 0800 1121, het is een gratis nummer, ik wil graag het even met jou daarover hebben. En uh, uiteraard hebben we het uh, ook eventjes uh, op straat gevraagd. Ik vind het eigenlijk wel fijn zo, ik denk het niet. Nee, aangezien er, uh, nou ja, er geen bedreigingen zijn of zo. Ja. Nou, dat is voor jongeren ook veel beter. Discipline, discipline leren, orde en, en sporten. Want dat doe je in dienst. Kijk, wij hebben het afgeknepen op de stormbaan morgens. En dan kan ik die moppen die wel met elkaar, maar het was voor je body. Ja, ik zou het ook wel, uh, ja, een goede zaak vinden, hier. Ja. Het is uh, een beetje discipline weer voor de jongelui en uh, goed samenwerken. Ik, zou, ik ben er niet voor. Ik ben vrijwillig gegaan, omdat die Duitsers weg moesten. Ik vind het wel goed dat er mensen zijn die in het leeg gaan, maar om het nou verplicht te doen, dat vind ik een beetje overdreven. Het zou het beste zijn dat die jongelui een beetje discipline bij leren en een beetje regelmatig. Haar ze wel moeten afschaffen. Hebben ze al die jonge lui van de straat af, we weten gelijk wat vroeg opstaan is, wat regelmaat is. En dat hebben ze nodig tegenwoordig. Oh nee, dat hoeft er mij niet. Ja, als je dat niet wilt, dan uh, is het ook wel raar als je ver, uh, verplicht moet. Maar als je echt geen zin hebt, dan moet je gewoon niet gaan ja, ja een hele goede ja. dit als je geen zin hebt moet je gewoon niet gaan ja ik weet niet of dat opgaat euh, als de dienstplicht ingevoerd maar wordt. ik vind dat hij dus niet terug moet worden ingevoerd verschrikkelijk oké okay, dan heb ik alvast zet ik een streepje ja. bij uh, tegen de stelling we hebben het dus vanavond in start op Radio 1 over uh, de stelling de dienstplicht moet weer actief worden gemaakt in Nederland wat vind je ervan je kan me erover bellen. 0800-1121. Ben je er hartstikke voor? Heb je het zelf gedaan? En heb je een hele goede tijd gehad? Of was jouw tijd tij juist heel slecht? Ik wil het allemaal van je weten. 0800-1121. is helemaal gratis. En dan uh, eerst even lekker een plaatje. Van Whalen. Wicked Way. Wicked way in 2008 werd hij nog tweede in Hollands Got Talent. En ja hoor, hij is er nog steeds 2005 of, of uh, vijf jaar zelf bezig. Uh, 2013, je ja, luistert naar start op radio 1. Het is 13 minuten over vijf. Goedemorgen of goede nacht als je nog moet gaan slapen. Ik heb het uh, over de dienstplicht en wel over de stelling: de dienstplicht moet weer actief worden worden gemaakt in Nederland. Daarover kan je bellen. 0800-1121. Is een gratis nummer, krijg je mij aan de lijn. Zo ook Natalia en Lauren. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Uh, uh, wat vinden jullie ervan? Moet de dienstplicht weer ingevoerd worden? Nou ja, wij vinden eigenlijk wel en niet. Oké. Okay. Uh, wel, gewoon omdat het kan. Niet. Ja, ik weet je wat het is. Als je iemand het leger hebt, is het soms als hij weer weg moet. Ja. Hebben jullie trouwens uh, je radio aanstaan? Jazeker. Zou je die even uit kunnen zetten? Want het gaat een beetje. Wij zetten hem netjes uit. Hij ah, is uit. Dat is, dat is top. Als je jezelf wil terug horen, kan straks naar de show radio1.nl. We zetten hem netjes uit. Ah, goed. Um, uh, uh, deels wel dus. En, en deels niet. Uh, maar ja, kijk. Ja. Uh, nu uh, zijn jullie vrouwen. Dus dan heb je ook niet de dienstplicht. Dus dat scheelt. Um, dat uh, maar jullie zijn wel fan van uh, militairen, hoor ik. Ja, zeker. <laughs> Vertel. Nou ja, goed. Ik heb een schorre gehad, die zat in het leger. Mm -hmm. maar ja, die is er weg. Oké, okay, ja. Dat, dat, het, het werkte niet omdat hij in het leger zat, of? Uh, zoiets. Dat, dat, uh, oké. Okay. Maar, uh, uh, wat, wat, wat vond hij. Ja, hij zat in het leger, dus hij vond dat dan waarschijnlijk hartstikke leuk. Tuurlijk. Hij dat is. Hij in het leger, hij moest er weg. Oh, joh. En, en, en, en, uh, en, uh, en, en Lauwen, jij, jij hebt ook een schorre gehad in het leger, of? Ja, dat klopt. Ook? Wonen jullie vlakbij een basis of zo? Dat zeg je. Wonen jullie vlakbij een legerbasis? Nou, zo ongeveer. Oh, dus. De... Eentje, wij kunnen maar in oh Oh, dus, dus, dus jullie hebben het voor het uitkiezen. En uh, zijn legerjongens, uh, uh, worden jongens leuk als ze in het leger zitten? Wat oh, nou, Lutz. Mannen in uniform, vooral in legeruniform, is prima een enorme sectie. Enorm sexy. En, en die zijn, zijn natuurlijk ook gespierde mannen. Zeker, nou ja, Daar houden wij we wel van. <laughs> dus oké, okay, uh, uh, uiteindelijk uh, dienstplicht niet, maar uh, lege jongens wel. Dat kan ik een beetje absoluut. concluderen. Ja. ja. ja oké, okay, nou absoluut. lijkt me hartstikke duidelijk. Dank jullie wel voor het bellen en lekker blijven luisteren. We zeker, haar. zeker doen. Yo. Um, nu is er ook een man, en die is heel erg tegen de dienstplicht. En dat is uh, Twan Manders. Hij heeft 6.000 mensen geholpen de dienstplicht te ontwijken. Hij is uh, fractievoorzitter van de Libertarische Partij... en hij is heel erg anti-dienstplicht. Um, even kijken waar hij zit. Hallo Twan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik moest eventjes het, uh, het, uh, het juiste knopje vinden op de telefoon. Jij hebt dus 6.000 mensen geholpen om de dienstplicht te ontwijken... Um, dat dat nou, is een... niet, niet ik persoonlijk. Het Haars Vistel College heeft 6000 uh, cliënten geadviseerd... bij het ontwijken van een militaire dienstplicht. Mm -hmm. En, uh, en uh, ik heb dat niet maar eentje gedaan. Oké, okay, maar in ieder geval... 6000 mensen die zijn dankzij jou en, en, en, en anderen... Uh, niet, uh, hebben hun dienstplicht niet hoeven te doen. Uh, hoe doe je dat? Hoe krijg je, heb je dat voor elkaar gekregen? Ehm... Um... Ja, door juridische procedures uh, te voeren, net zolang totdat uh, die verplichtige uh, niet meer werd opgeroepen. Het omdat hij te uh, auto's hoorde of omdat uh, hij afgekeurd kon worden of omdat hij een vrijstelling kon krijgen. Oké, zo simpel is het? Of is het wel echt een, uh, een, een flinke procedure? Uh, nou, van uitstel komt afstel, was onze slogan. Mm -hmm. uh, dus het idee was om, om uh, inderdaad gewoon procedures te voeren uh, die, uh, uh, die net zo lang duurden als dat uh, nodig was om uiteindelijk uh, niet, niet meer opgeroepen te worden. Oké, okay, nu, uh, nu is het dus wel duidelijk dat, dat jij er niet zo van gediend bent. Waarom ben jij zo tegen de dienstplicht? Omdat het uh, een vorm van dwangarbeid is die, uh, die wordt opgelegd aan onschuldige mensen. En uh, nu is er misschien wel iets te zeggen van dwangarbeid voor moordenaars en andere hele zware criminelen. Mm -hmm. Maar niet voor onschuldige mensen. nee Doordat het het oplegt aan onschuldige mensen is het een schending van een fundamenteel mensenrecht. namelijk nou het zelfbeschikkingsrecht Het recht op het eigen lichaam. En, uh, en jij zegt... Het dienstrecht die werd, uh, en wordt nog steeds zoveel landen afgedwongen. Mm -hmm. door die splichtigen te bedreigen met, uh, met opsluiting. En dat betekent dat als je wordt opgeroepen, maar uh, niet komt opdragen. dan mm -hmm. uh, komt er op een gegeven moment een busje voor gereden. De, daar komen een aantal gewapende mensen uit. die uh, dringen je woning binnen, die ontvoeren je en die sluiten je op in een hok. Oké, okay, nou, zo, zo, zo heftig lijkt het me ook niet. Nee, zo heftig is het wel. Maar, wat, maar nu denk uh, wat, ik ook, ja, jij zegt een vorm van een soort van een slavernij, uh, um, maar ja, je krijgt er ook wel discipline van. Je wordt opgeleid en je leert uh, je ook uh, te, te verdedigen voor als de oorlog uitbreekt. Dat spreekt toch ook wel voor, uh, voor wat? Dat doet helemaal niet. De zaak, of dat waar is, of niet, of je nou wel, of niet discipline ervan krijgt of niet. Mm -hmm. uh, het punt is dat het uh, een, een, een, een fundamentele schending is van een fundamenteel mensenrecht. Ja. Uh, op het moment dat, uh, dat uh, er dienstrecht wordt ingevoerd, dat betekent dat dat uh, de staat geweld gebruikt tegen onschuldige mensen. Uh, mensen bedreigt met onschuldige mensen, bedreigt met geweld. Mm -hmm. En geweld, dat zou alleen maar moeten worden gebruikt tegen mensen die. Uh, die, die inbreuk hebben gemaakt op Allemans lichaam of eigendom tegen criminelen. Ja. Criminelen, criminele, die mag je... Uh, die, die, mensen die de dus geen respect hebben voor Allemans lichaam of eigendom, die dat schenden, die mensen, die mag je opsluiten in de gevangenis. Ja. Maar doordat de staat uh, onschuldigen bedreigt met opsluiting mm -hmm. in een hok, wordt de staat zelf daardoor een criminele organisatie. Ja, oké, okay, maar dan uh, denk ik wel toen jij werd opgeroepen om uh, uh, het leger in te gaan... of te dienen voor het leger, uh, uh, voor de dienstplicht. Uh, toen heb jij dat gedaan. En ik denk, ik hoor nu en een felle Twan Manders. Waar, waar, waar was die toen jij 18 was? Ja, uh, yeah, nou, is de, de staat uh, uh, gaat mensen uh, oproepen voor de dienstplicht. Dus als ze nog heel erg jong zijn, als ze 18 zijn, als ze nog jong en onervaren zijn... over het algemeen niet, uh, niet, niet, niet hun, uh, hun denkbeelden en hun visie op de wereld al uh, volledig hebben gevormd. Mm -hmm. uh, als mensen nog een beetje naïef zijn, als ik, als, ik, als ik een paar jaar later was opgeroepen... ...dan zou ik denk ik ook... Uh, uh, Onders uit de kast hebben gehaald om mij onrecht het te onttrekken. Ja, oké. Okay. Maar op die leeftijd dacht ik, nou ja, goed, er uh, is niets aan te doen. Oké, okay. uh, ja, en later. Dan, dan, maar, dan maar het beste van maken. Later uh, heb je je mening erover gevormd en ben je er, uh, er tegen gaan, uh, gaan strijden. Uh, Twan Manders. Nou, ik, ik was wel al tegen dienstplicht. Mm -hmm. Uh, gewoon op basis van, van gezond boerenverstand, op basis van, van mijn rechtsgevoel. Mm -hmm. Maar ik had niet uh, mijn standpunt al zo duidelijk gevormd als ik dat nu heb gedaan. Oké, okay. ja, lijkt me duidelijk. Twan Manders van de Libertarische Partij, dankjewel. Graag gedaan. En een uh, goede morgen. Um, je kan nog steeds bellen over de stelling. Uh, de dienstplicht moet weer actief worden gemaakt in Nederland. Dat kan op uh, 0800 111 2, 1. Simone, goedemorgen. Met wie? Of, uh, uh, Simon, goedemorgen. Sorry, ik, uh, ik las een eetje, maar ik heb mijn bril nog niet op. Het uh, spijt me. Simon, goedemorgen. Nee, met Sikko bedoel je. Sikko. Oh, uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan, heb, uh, dan zie ik hier een verkeerde Dat naam Dat maakt helemaal niet uit. Maai niet uit. Sikko, wat vind jij van de stelling? Uh, ik zou het willen uitbreiden. Uh, je, uh, u, u, u, u, zal, u zal het willen uitbreiden? Ja, het moet een sociale dienstplicht worden voor iedereen, jongens en meisjes. Oké, okay. en, en, en hoe zie je dat als... Uh, Na de middelbare school, wat je ook gedaan hebt, of je nou PMBO gedaan hebt, of je hebt atoneum gedaan... dan moet je twee jaar voor het rijk dienen. En het maakt niet uit of het in de zorg is, of het is in de dienstplicht, uh, militair dienstplicht... maar twee jaar in de zorg of in de dienstplicht gewoon dienen. Twee jaar in de zorg... Maar twee vliegen, vliegen, je Twee vliegen in één klap. Okay, dus, je en, komt, als jongere, je uh -huh. komt als jongere in contact met alle lagen van de bevolking. Uh -huh. En je vangt de jeugdwerkloosheid op. Oké, okay, uh, ja, want ze, ze krijgen er wel een soort van betaald uh, voor dan. Ja, tuurlijk, dat ja. doe dat wel. Dus, dus een, een, uh, of een jaar dat je, dat je mag kiezen, of een jaar het leger in, of een jaar de zorg. Um, en al, uh, en, en dan. En dan gewoon als. als uh, voor, iedereen, voor iedereen. Voor iedereen. Dat is op zich wel jongens, eerlijk. Jongens, dat echt? Eh? Meisjes. Ja, nou ja, de meisjes die komen nu vaak. Uh, de, de, nee, maar dat is gewoon voor iedereen. Oké, okay. dat, dat lijkt je, me duidelijk. Wat eh. Uh... Je komt met alle lagen van de bevolking in contact. Zowel mm -hmm. met de jongens, als met, met, met domme jongens en meisjes en met knappe jongens en meisjes. Mm Hm-hm. En ja, je mag kiezen. Oké. Okay. Of sociale dienstplicht, met verpleeghuizen en weer de inrichtingen om, om de zorg te verlenen. Of je gaat het leger in kiezen. Joh, wat, uh, wat, uh, wat een uh, wat, wat er goed erover nagedacht, Sikko. Lijkt me duidelijk... Oh, ja, moet je luisteren, je vangt twee vliegen in één klap, wat ik zeg. Ja. Je komt met alle lagen van de bevolking in contact. Mm -hmm. En je vangt je jeugdheekloos weer op. Ja, nee, lijkt me duidelijk. Sikko, dankjewel voor het bellen. Alsjeblieft. En lekker blijf luisteren. Um, we hebben het natuurlijk ook eventjes gevraagd aan de verslaggevers van BNN University. Want Start op Radio 1 wordt gemaakt door allemaal talenten van BNN University. Dus onderweg in de trein hier naartoe heb ik over eventjes uh, gevraagd: ja, hey, wat vinden jullie nou eigenlijk van die dienstplicht? Kedenk, kedenk, kedenk, kedenk, kedenk, kedenk. Oeh, oeh. BNN University. Ontspoort. Ja, ik vind dienstplicht echt 1990. Niet van nu. 1990. Waarom? Ja, het is, te, het is toch gewoon niet oké okay dat je gedwongen wordt om 18 maanden lang door het bos te gaan lopen. Wat een onzin. Ja, ik ben daar echt dus niet mee eens dat je nu zegt, hoe, Want volgens mij is het juist heel erg goed voor de, voor de jongere generatie... die tegenwoordig volgens mij helemaal niet meer weten wat echt hard werken en zware tijden zijn. Volgens mij is het voor hun juist heel goed dat zij uh, even voelen wat echt hard werken is en wat echt zwaar is. Maar we moeten er toch gewoon vanuit gaan nu dat, dat, dat het niet meer nodig is, vind ik. Nou, maar het is juist wel nodig. Waarvoor dan? Voor mensen, nou, het, het zou volgens mij voor iedereen goed zijn... als je één jaar, bijvoorbeeld het eerste jaar nadat je je middelbare schooldiploma hebt gehaald... wat heel veel mensen nu doen, is dat ze een, uh, uh, ja, een soort tussenjaar nemen van... Hè, ik neem een backpack mee en ik ga een rondje lopen in Australië... Maar daar heb je volgens mij minder aan dan dat je één jaar echt keihard wordt gedrild en uh, discipline wordt bijgebracht. Dan heb je later meer aan in je studie, dan heb je meer aan in je werk. Volgens mij is het hartstikke goed. Dan heb je dus na dat tussenjaar, heb je alle Nederlandse jongens van een jaar of 18 zijn ze allemaal precies hetzelfde. Want je mag, je mag niet jezelf zijn daar. En het is toch ook gewoon niet voor iedereen weggelegd? Uh, nee, maar nee, het is niet voor iedereen weggelegd, maar iedereen, ieder zijn eigen taak. Want uh, ik zou me kunnen voorstellen bijvoorbeeld dat nou, Roe en ik komen in de catering terecht. <lacht> dus wij doen de bediening in het legerrestaurant. Maar voor iedereen is er wel een ja. taak. Je hoeft niet per se te vechten, je hoeft niet te worden naar Australië of naar Afghanistan. Maar het gaat er gewoon om ja, uh, die discipline die wordt bijgebracht. Ja, dat vind ik ook heel goed dat je dat zegt Martijn, want... Volgens mij is het ook zo dat de jongeren van tegenwoordig echt, die hebben niks meer gekregen van de geschiedenis van Nederland. Die weten waarschijnlijk niet eens meer wanneer de Eerste en de Tweede Wereldoorlog was. Ze zitten toch op een middelbare school allemaal? Ja, maar dat, dat krijgen ze waarschijnlijk niet eens mee, want ze zitten met, uh, met WhatsApp te spelen met hun mobieltje. Dus ja, ik denk okay, dat het juist ik... goed is dat je ze weer even laat zien hoe het vroeger ging en dat ze dus ook inderdaad het risico lopen om uitgezonden te worden. Maar dat, dan, dan uh, zit je eigenlijk te twijfelen aan het onderwijs, want we, zijn, want we leren toch gewoon over de geschiedenis? Hey, ik twijfel eigenlijk niet aan het onderwijs, maar gewoon aan de mentaliteit van de, van de jongeren van tegenwoordig. Weet je wat er in dienstplicht gebeurt trouwens? Dan ga je, je bent sowieso de helft van de tijd niets aan het doen, omdat er geen aandacht aan je wordt besteed. Of je wordt afgemat, of je bent aan het zuipen als een malle. Precies, dat heb ik ook gehoord. Dat er echt gezopen wordt voor echt heel het land. Maar toch, liever zuipen in het leger dan sowieso zuipen en geen doel in je leven hebben. En, en daarna dan, nadat, nadat je in zo'n dienstplicht uh, hebt gezeten, dan heb je dus... ...altijd geleerd van, oké, okay, ik moet doen wat zij zeggen... ...en dan kom je in, ja, in een vrijere wereld, zeg maar... ...en dan moet je ineens op je eigen benen staan. Hoe dan? Ja, dat is niet te doen. Volgens mij, het, volgens het is, mij ook niet. Het is maar gewoon is niet oké. Okay. Uh, dat is toch alle jaren wel gelukt, in de tijd dat iedereen nog dienstplicht had. Ja, Voor mij is het goed gekomen met iedereen. Maar volgens ja. mij duurde het wel altijd eventjes... Uh, dat, ...voordat die mensen weer een beetje op gang kwamen, zeg maar. Mijn vader heeft hem sowieso ontweken. Dat weet ik. Help. Ja. Mijn ook, mijn ook. Nou dan. Maar hoe dan? Volgens mij is mij dan gewoon uh, op een hele slimme manier het omweken. Maar even terug naar de, naar de basis. Dienstplicht is er om ons land te verdedigen tegen oorlog. Ons land is niet in oorlog, dus waarom zouden we een hemelsnaam die dienstplicht weer instellen? Nee, ja. Volgens mij is nu nog niet in oorlog, maar nee, volgens maar... mij kan, is er altijd een risico. Maar je moet er toch gewoon van uitgaan, ook nu, dat we niet meer in oorlog komen? Ik ben een hartstikke vrede, lieve mannetje. Ik ook. Fruit.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 Marlena on the wall Marlena watches from the wall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 Three men who's been here, but the only one here now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny that I am changing Changing, changing, changing, changing they Lena watches from the wall Her rocking smile says it all As she records the rise and fall of every soldier passing But the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see my destiny, that I am Marlena on, the wall. Marlena on the wall Susan Vega lekker uit 1985 Je luistert naar start. Het is uh, één minuut over half zes hier op uh, Radio 1. En ik heb het over de dienstplicht. Moet hij weer actief ingevoerd worden? Iedere jonge man en misschien wel jonge vrouw, hop, uh, op 18 achttiende het leger insturen. Daar kan je over bellen. 0800-1121. En dat heeft uh, Arjan gedaan. Arjan, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het, Goedemiddag. het is maar net uh, de tijd uh, die je hebt. Hè. Uh, uh, ben je voor of tegen? Ik ben uh, helemaal voor. En uh, waarom? Uh, nou, om de simpele reden: iedereen wil uh, graag vrede en veiligheid in de wereld. En dan mag mm -hmm. ik als jij eigenlijk steentje in bijdragen. Oké, okay, en mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben nu 26. Z oh, dus dat betekent dat jij de dienstplicht niet hebt meegemaakt? Nee, die heb ik niet mee meegemaakt, maar ik heb me wel zelf aangemeld. Oh, oké, okay, dat is uh, voor, voor het leger. Je bent ook het leger ingegaan? Of gewoon je hebt gezegd. Uh, nee, ik ben, ben helaas afgekeurd en wel twee keer geprobeerd, maar ja, helaas. Oh, wat, uh, waarom ben je afgekeurd? Ja, zwakke enkels volgens hun, ja, Nooit last van gehad, me denk denken van wel. Nou, ah, dat, uh, <laughs> dat is naar. Maar dan, dan is het ook al echt... Jij, jij zegt ook van, ik vind dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Dus heb je dat ook gewoon gedaan? Van, je denkt ook, uh, hè, uh, niet lullen, maar poetsen. Ik, uh, ik meld me dan ook gewoon maar aan voor het leger. Uh, ja, toen ik 18 was, uh, heb ik eigenlijk gelijk aangemeld. of twijfel al eerder, want dat komt er al uh, toen je... 17 was, kon je aanmelding aanmelden. Dus je ging eerst eerste jaar... Uh, bij hun op school dan. En daarna uh, gewoon uh, het dienst en zeg maar. Joh, dat is uh, wat, uh, wat wat goed. Dat, uh, dat je gewoon hop, Dit is je standpunt en, uh, en daar ga je voor. Lijkt me hartstikke duidelijk, Arjan. Dankjewel voor het bellen. Ja, is goed. Dag dan. En fijne ochtend, goedemorgen. Heel je ook. Ik heb ondertussen al veel argumenten voor en tegen de dienstplicht uh, gehoord. Het is een beetje 50-50 eigenlijk. Er wordt ook heel veel gebeld op 0800 1121. Het is natuurlijk ook gratis. Je mag gewoon lekker je mening geven. Mag ook op Twitter hoor. Als het, uh, ik zie hier de lijnen echt rood gloeiend staan. Dus als je er even niet doorheen komt, op Twitter, atKeesDorstein, dat is mijn Twitter-account, kan je ook gewoon uh, reageren. Dan uh, neem ik dat even mee. Zo, uh, zo hoorde ik net dat mijn uh, technicus Anne, uh, die he, is, uh, heeft ook uh, in het leger gezeten en die is naar Libanon gegaan voor de dienstplicht. Die is echt uitgezonden. Toen vond hij het niet zo leuk, maar hij heeft nu een zoon van 18... en hij denkt, nou, misschien is de dienstplicht af en toe toch ook wel goed. Ja, word je ook een beetje volwassen van. Hè? Um, maar ja, wat heb je nou echt aan een jaar in het leger, vraag ik me dan af. Want we hebben allemaal argumenten gehoord. Roel, die ging samen met militairen van de KMA, van de Koninklijke Militaire Academie, naar de sportbaan om dat eens een keer te, onder te ondervinden. Hendrik Z, doorlopen! Doe jij dit nou voor je lol? Jazeker. is toch geweldig? Ik vind er niks aan. Nee, het is waar je voor kiest, hè? Iedereen moet toch een beetje fit zijn. hoe lang zit je hier al? Ik zit hier uh, net een jaar. Zou je dit een jaar geleden ook gedaan hebben? Toen niet. Dat was nogal lui. Ik ken dat gevoel. <lacht> We hebben nu wow. één rondje gehad rond de stormbaan, wat volgens mij 400 meter is. Nou, minder. Oh, nee, nou minder? Nee, 600. 600 meter. En ik ben gebroken. En die mensen die lopen allemaal fucking hard. We uh, gaan nu het grasveld over. En, oh god, ik wil ze vragen stellen, maar ze gaan fucking hard. Wat zijn we aan het doen jongens? We pakken een mooie 6 meter balk en dan gaan we een stukje meer lopen. Om het wat zwaarder te maken. Waarom? Omdat het nog niet zwaar genoeg is. Hier, neem maar over. Ja. Op je, oh, Op je schouder. Oh, dat ding is ook nog. In de maat lopen. Oh god. Ik voel me net een soort paard met een balk van 6 meter op mijn rug. Alsof ik een kar aan het voortrekken ben. Uh... Loop je dus ook om me... schoentjes van 10 euro per stuk, dat is ook niet oké. Okay. Hé hey, jongens, kunnen we pauze houden? Nee. Nee, oh god. Ja, ik, ik ben nu een beetje part of the crew, hè. En toen ik zei ik wil graag stoppen, toen zeiden jullie, Ayus. Ja, doorgaan. Ja, dat zie ik ook. Je leert hier doorgaan als je wil stoppen. Mensen trekken je er doorheen. Je gaat verder dan je denkt dat je zelf kunt. Drie, vier, vier, vier, vier. ga je dan meedoen. Vijf, vijf, zes, zes. Oh, god. Zeven, zes, ja, ik heb ook nog. Ik zit met een bienn mikrofoon. Wat natuurlijk weer tien, tien, moeilijker is. Elf, velf, moeilijk. Twaalf, twaalf, twaalf, moeilijk. Dertien. Stukje tijger mag ook. Ja, laat maar doen. Dat ga je ook een stuk aan? Nou, laat maar gaan. Dan volg mij. Otering. Oh nou, ik zei volgens mij, ze zijn nu ondertussen vier meter voor me. Vijf meter voor me. Oh. Wat heb je nou voor de rest nog gehad aan deze trainingen? Behalve een fucking goede conditie. Um, buiten dat je lichaam traint, traint het eigenlijk meer je geest. Uh, je geest is eigenlijk de enige beperking met wat je kan met je lichaam. En als je mentaal heel sterk bent, dan kun je fysiek ook steeds meer. Ik ben mentaal verrassend sterk. Zullen we nog een rondje doen? Oh god, ze zijn nu aan het, aan het sprinten. Ze zijn een stel bonken met spieren. Die gaan echt veel te hard. Een soort Usain Bolt. En ze hebben er helemaal geen moeite mee. En ik huppel er achteraan. Nou, die zijn nu ongeveer 100 meter verderop. Oh, ik geef ook gewoon op. Nou, een jaartje in het regen. Dan kan je in ieder geval goed sporten. En heb je discipline als een mallen. Ja, dan moet uh, Roel nog heel eventjes gaan uh, oefenen. We hebben het uh, vanochtend in starten op Radio 1 over de dienstplicht. En wel de stelling, de dienstplicht moet weer actief worden gemaakt. Ik heb heel veel bellers gehad. Justin die belde net nog eventjes. En die uh, was dan weer voor uh, de dienstplicht. Um, en ik heb het een beetje zitten strepen. Uh, we hebben heel veel bellers en uh, reacties uh, gehad. Een kleine meerderheid is voor de dienstplicht uh, daar. Uh, daar kunnen we uh, toch wel concluderen. Um, maar ja, ik weet het dus nog niet helemaal zeker. Dus uh, ik ben toch nog even uh, een keer de straat opgegaan. Nou, misschien zou het niet zo verkeerd zijn. Laat ik het zo stellen. Kijk, er was, er was toen zo'n gezicht hè, van... daar word je een kerel, hè, en die is je een kerel. Daar zit denk ik toch wel uh, ja, iets van waarheid in. Nee, absoluut niet. Ik ben, het gewoon, ik ben het er gewoon niet mee eens dat uh, de mensen gewoon in, verplicht uh, worden om in de militaire dienst te gaan. Ik moet, het moet een vrij keuze zijn. Nee, ik denk het niet. Ik vind het wel goed dus als uh, jongeren weer een beetje, in het, uh, een beetje normen en waarden op die manier bijgebracht krijgen. Ik vind wel... Het heeft wel wat, vind ik. Ik denk dat het op zich wel heel erg goed zou zijn. Ja, vroeger had ik een beetje de mening van... Uh, ja, ik heb er niet zoveel mee op. Het hoeft voor mij niet. Ik hoef niet gedrilld te worden. Ik, ik, ik richt mijn eigen leven wel in. Maar naarmate je een stukje ouder wordt, denk je... nou, het, het kan geen kwaad om een stukje discipline, kameraadschap... en uh, ja, sociale vaardigheden bijgebracht te worden. Nou, voor mij hoeft het uh, in principe niet echt. Waarvoor zou de dienstplicht moeten komen? Waarvoor zou de dienstplicht moeten komen? Nou, in ieder geval een, een kleine meerderheid is voor. Uh, Tijden voor het laatste nieuws op Twitter... Start is Dorrestein. Het is 9 euh, nou ja, minuten over half 6 bij start op Radio 1. Goedemorgen, zo direct hoor je of het gelukt is om de grootste vlieger van Europa op te laten tijdens het vliegerfestival in Scheveningen dit weekend. En YouTube komt met een muziekbibliotheek vol met rechtenvrije muziek. Hoe dat zit hoor je ook straks. Eerst dus eventjes naar Twitter. Wat is er het, het nieuws op Twitter? AZ-PSV is uh, momenteel trending topic. Die twee hebben tegen elkaar uh, gespeeld natuurlijk. Koploper PSV verloor van AZ met uh, 2-1. Verder uh, uh, wordt er veel getweet over Egypte. De overgangsregering die nu uh, uh, voor, ja, rege uh, Egypte regeert... maakt volgend jaar uh, uh, plaats voor een democratisch gekozen regering... hebben ze gezegd. Um, ook uh, de hashtag JSF is trending topic. Want uh, de finale van het Junior Songfestival... Was gisteren. Dus niet, niet de straaljager, maar het Songfestival. Milene en Rosanna, een tweeling, die, die gingen er met de eerste prijs vandoor. En verder is de Britse premier Cameron veel besproken op Twitter. Hij gaat namelijk een controversieel hypotheekplan versneld invoeren. Het programma zou in januari van start gaan, maar dat is nu vervroegd naar volgende week. Dan even naar de geschiedenisboeken. Uh, even in vandaag, precies 45 jaar geleden, was de allereerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. En dat klonk natuurlijk zo. Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Uh, ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor? Ja, ja, uit de vaan op je schat. Oh ah, hoorde je het kraken? Ja, je hoorde wel dat het 45 jaar geleden is. Op 29 september in 1939, we gaan nog even iets verder terug... werd Polen verdeeld tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Dan even naar de verjaardagskalender. Silvio Berlusconi, ex-Italiaans premier... En Casanova is vandaag 77 geworden. Gelukkig scheelt hij nu nog maar 50 jaar met zijn verloofde. Oude snoepert. Um, en uh, ook BNN-collega, uh, ja, mijn BNN-collega Nicolette Kluiver... is vandaag um, 29 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. Het is uh, nu uh, ja, een, uh, een, een graad of uh, 6-7... In, uh, in Nederland. En uh, eigenlijk helemaal droog. Dus um, ja, uh, onderweg naar huis. Als je misschien nu net bent uitgeweest. En je gaat naar huis. Het is nog droog. En uh, um, zo te zien komen er ook niet heel erg veel regenwolkjes bij. Dus als je vroeg op moet. Of als je net wakker bent. Dan uh, kan je zo direct lekker droog naar buiten. Ah, um, ja, dan gaan we eventjes uh, uh, lekker vliegen. Want dit weekend vliegen er een hoop vliegers door de lucht. In Scheveningen, tijdens het 35e editie van het Vliegerfestival. Ik vraag me af waar de mensen op straat voor het laatst naartoe gevlogen zijn. Uh, deze zomervakantie nog. En Toen ben ik naar uh, Spanje gegaan, Barcelona, voor uh, drie weken. Met uh, mijn vriend Jonathan. Mijn vriend, hij is gewoon een vriend van me. <laughs> ja, gewoon vakantie lekker chillen. Dames hey. aanspreken maar leuke dingen doen. Uh, naar Montenegro. Vakantie gevierd. Met mijn ouders. Ja, het was heel leuk. Ja, het was echt leuk. Echt uh, super, super vakantie gehad. In Kroatië. Heel leuk. Uh, naar Frankrijk. Uh, daar heb ik uh, een half jaar gewoond en gewerkt. In uh, horeca, Hotel, restaurant bij een Frans gezin. Turkije. Ja, een dag of tien denk ik verleden jaar. maar met... Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Corendon, Corendon. Amerika, USA. Ja, in uh, Texas, Dallas. Uh, met, uh, naar uh, Frankrijk ben ik gegaan, naar Parijs. Uh, daar ben ik voor een uh, anderhalf week ongeveer. Dan heb ik daar gewoon, gewoon lekker chillen daar. Het is ook best wel warm. Ik ben ook naar Spanje gegaan daarna. Dus het uh, was wel heel leuk. Met mijn ouders en mijn broer. Voor, uh, gewoon voor om te relaxen daar. Gewoon van familie uh, bezoeken en zo. Ja, zo. Precies. Ja toch, uh, inscheveningen, wat ik dus net zei, wordt in dit weekend weer volop gevliegerd op het Vliegerfestival. Het hoogtepunt is de poging om de grootste vlieger van Europa de lucht in te krijgen. Dat lukt alleen als de weersomstandigheden ideaal zijn. Jouke van BNN University gaat kijken of ze, tijdens de eerste, of ze er tijdens de eerste poging in slagen. Onder een uh, na zo'n zonnetje gaan we zo meteen de lijn van die vlieger gaan aan het maken. En dat gedeelte daarachter, ten opzichte van de noordoostenwind, gaan we ze dadelijk vrijmaken. Om die grote vlieger eerst maar eens even te gaan laten, vullen met lucht. Hier op het Vliegerfeest op het strand van Scheveningen is het al flink druk aan het worden. Inderdaad met mensen, maar ook vooral met vliegers. Als je hier de lucht in kijkt, zie je echt de gekste vormen en de grootste vliegers. Vliegtuigjes, apen, tijgers... ...levensgrote walvissen. Ze zijn nu op dit moment bezig met het uitrollen van de langste vlieger van Europa. 66 meter lang is hij. Dat is een heel karwei om hem alleen al uit te rollen. Voor de vlieger staat een shovel om hem vast te houden, zeg maar, de touwen. Daar wordt dus dadelijk eerst lucht in geblazen... ...zodat de vorm alvast te zien is. En dan gaat er een poging gewaagd worden om hem de lucht in te krijgen... Het schijnt nogal spannend te zijn. Monique, jij zit hier met een paar touwen in je hand. Aan het ja. wachten totdat zometeen de lucht erin geblazen wordt. Ja, dit is de staart van de hele, hele, hele grote vlieger. En die zijn ze nu aan het uitrollen hier achter mij. En zometeen gaan we daar de staart aan vastmaken. Dan gaan we hem vol laten lopen. En dan hopen we dat we hem stabiel in de lucht kunnen houden. En hoe, hoe groot is die kans? Nou, de wind is een beetje onstuimig vandaag. Dus uh, we gaan het gewoon stapje voor stapje proberen. Spannend dus. Ja, heel spannend. Wat is het? Het is een hele grote manta, een trilobite. Oh, sorry? 66 meter lange trilobite, een hele grote manta. Maar je zult hem zo meteen uh, wel zien als hij gevuld wordt met lucht in ieder geval. Of die van de grond gaat komen, ja dat wordt nog even spannend. 3 mm groot is het originele beestje. Leef op de bodem van de oceaan. Hier miljoenen keren vergroot. Die hele grote vlieger, alleen de koppel tot de staten is 66 meter. En dan komen de staten dus nog, uh, nog ongeveer bij. Dan praat je over ongeveer 100, lengte, 100 meter lengte een vlieger. 25 meter breed. En een touwtje en een shoveltje. En een beetje wind. We gaan kijken wat het oplevert, dames en heren. Ja, daar gaat hij. Ze houden de, de, de vlieger open nu. Uh, de wind kan er zo in waaien. Het lijkt het nog het meest op een rups. En hij is nu dus helemaal gevuld met lucht. En ze laten hem nu ook los. En hij gaat inderdaad de lucht in. Het is gewoon gelukt. Wat een gevaar. Dames en heren, Woe! de team van Lekker Wintje en Dominique... hier op de strand van Scheveningen. Ja! Al die spanning voor de mensen die dit allemaal organiseren... en dan lukt het toch uiteindelijk maar even. Ja, en als je benieuwd bent hoe dat enorme ding er nou uitziet... kun je vanmiddag rond een uurtje of twee naar het strand van Scheveningen. Daar uh, gaan ze vandaag uh, nog een keer proberen om die enorme vlieger op te laten. Dus dan kan je hem ook nog in de lucht zien. Eerst even een uh, fantastische plaat. Ik ben echt zo blij dat we deze mogen draaien. Carolina Liar uit 2009. Show me what I'm looking for. So show me what I'm looking for Line Liar, show me what I'm looking for. Dus ik heb uh, net even het clipje op YouTube bekeken. En die zanger, Chad Wolf, uh, die, uh, die ziet er een beetje uit als Frank van Nachtbrakers. Alleen dan al met een uh, baard. Lang haar, een beetje los blouseje, uh, vaak een, uh, een mooie hoed op. Dat heeft Frank vaak ook. Nou, daar moest ik, uh, ik aan denken. Start Kees en uh, nou ja, ik zit dus vaak op YouTube om bijvoorbeeld dit soort clipjes te bekijken. En dan zie ik regelmatig, en dat zal je waarschijnlijk wel herkennen, deze video is verwijderd. Um, en uh, dan uh, de kans is groot dat je filmpje wordt verwijderd... als je er muziek, uh, muziek onder hebt staan die niet van jouzelf is. Bijvoorbeeld als je dat net van Caroline de onder een, uh, een filmpje van jezelf zet... kan die zomaar verwijderd worden omdat jij niet de rechten hebt voor dat nummer. Nu komt YouTube daarom met een bibliotheek met rechtenvrije in, uh, instrumentale muziek. Bijvoorbeeld uh, deze. Nou, de laatste klinkt eigenlijk wel uh, lekker. YouTube-deskundige en auteur van het boek YouTube, Nick Kiewit. Kan ons uh, allemaal vertellen over hoe dat zit. Nick, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, maakt het uit dat je een, een, een, nou een liedje bijvoorbeeld van Prins of zo... onder een kattenfilmpje van, uh, van de buurvrouw zet? <laughs> Leuk voorbeeld. Nou, wat dat uitmaakt is, uh, uh, die muziek wordt natuurlijk gemaakt door uh, artiesten en daar zitten platenmaatschappijen achter en die willen natuurlijk geld verdienen aan hun uh, muziek. En mm -hmm. als iedereen daar graag uh, uh, mee doet wat hij wil, is de kans dat zij er geld mee verdienen natuurlijk uh, uh, een stuk kleiner en dat vinden vooral de platenmaatschappijen niet zo heel leuk. Dus dat zijn eigenlijk de boosdoeners, de platenmaatschappijen die elke keer dat er een kattenfilmpje online komt direct gaan kijken, oh hebben wij de rechten van dat nummer? Nou, boosdoelers vind ik een groot woord. Ze, ze staan gewoon in hun recht. Het, het, het, het is hun muziek. En als zij te, een liedje van hen tegenkomen op, op YouTube... afhankelijk van welke platenmaatschappij... ons sommigen zijn daar heel strenger in dan anderen... Mm -hmm. dan uh, staan ze in hun recht om daar... Uh, uh, nou, aangifte van te doen is een groot woord... maar om dat aan te geven bij, uh, bij YouTube... van hé, hey, uh, dit gaat erop, dit is van ons... dat is niet de deal en uh, kan het eraf. Oké, okay, en, en zitten daar dan uh, bijvoorbeeld, bij, uh, bijvoorbeeld bij YouTube... Gewoon tien man dagelijks. al die miljoenen nieuwe filmpjes af te struinen, dan. Nee, nee, nee. Er komt zoveel, uh, zoveel video uh, binnen bij YouTube per dag. Dat zou geen doen zijn. Dan ben, je, uh, dan, ben je, dan ben je gewoon met mensenlevens mee bezig. als je dat wel allemaal wil afstruinen. Mm -hmm. Maar zodra iemand uh, een filmpje uh, flagged, heet dat. dat uh, rechts onder het filmpje zit een klein vlaggetje. Dat is de reportknop. Uh, zodra je, uh, daar een aantal mensen op hebben geklikt, uh, dan komt hij binnen bij een team van YouTube, een controleteam, en die gaan dan kijken van, goh, wat is er aan de hand. En dat kan dat doen wat er gebeurt met filmpjes die door om allerlei redenen worden aangegeven. Zoals, uh, nou, stel dat er porno in zou zitten, uh, maar ook als er uh, liedjes uh, onder zitten die daar niet onder mogen zitten. Want het, dat is allemaal net zo erg, porno en uh, liedjes gebruiken onder je katfilm. <laughs> nou, net zo erg, net zo erg. Kijk, porno wordt er meteen afgegooid als dat geslecht wordt. Maar uh, liedjes stonden, dan gaan ze toch even kijken van, goh... Uh, heeft de uh, is dit wel echt de rechthebbende die, uh, die dit aankaart? En mm -hmm. uh, nou ja, als dat zo is, dan zetten ze of het, uh, het filmpje offline of ze zetten de audio uit. Nu biedt YouTube dus gratis en rechtenvrije muziek... zodat de filmpjes vaker kunnen blijven staan. Uh, staan de, de, de video-uploaders of men of jij en ik daarop te wachten? Ik denk het niet. Ik denk dat het, uh, dat het een dienst is die YouTube uh, met alle goede wil... De wereld in slingen van, goh, kijk, dan kun je ja, deze muziek onder je eigen filmpjes zetten. Maar de meeste mensen zetten juist een liedje onder hun filmpje... omdat het uh, uh, voor hun gevoel iets toevoegt aan het filmpje. Ze uh, uploaden een filmpje, uh, bijvoorbeeld mm -hmm. van een springwedstrijd met een paard. En dan zetten ze een liedje onder omdat dat uh, erbij past in hun hoofd. Dat ze denken, nou, dit liedje, dat geeft echt het gevoel wat ik toen had, heel goed weer. En we hebben net op een van die instrumentale nummers geluisterd. Mm -hmm. Ik vind ze echt heel erg suf. Nou, ik vond de laatste nog best, uh, de, die had nog best wel wat. Maar ja, er zit natuurlijk geen uh, betekenis achter. Ik hoor aan jou een beetje dat, dat jij het gewoon een grote onzin vindt. Nou ja, zou jij die laatste onder je eigen vakantiefilmpjes hebben? Nou oh, Ja, ik zal, uh, die laatste. Uh, ik, ik maak niet zoveel vakantiefilmpjes, maar nee. dat vond ik nog best een, uh, best een uh, pakkend muziekje. Lekker jazzy. Okay. Ja, er zullen vast wel muziekjes tussen zitten die, uh, die zullen aanslaan. Maar ik denk dat het over het algemeen niet heel veel gebruikt gaat worden. Dus uh, wordt het nog steeds maar uh, een, een, een, een, een, recht, uh, een plaat met rechten eronder zetten. En, uh, ja, uh, en dan maar weer hopen dat het er niet wordt afgegooid. Ja, uh, in plaat met rechten zit uh, iets wat die instrumentale dingetjes van YouTube een beetje missen. Dat is tekst. En tekst kan heel goed een gevoel vangen. En uh, instrumentaal kan dat toch iets minder goed. Oké, okay, Nick, uh, Nick Kiewits uh, van uh, het boek YouTube, auteur daarvan. Dankjewel. Jo. En goedemorgen. En goedemorgen. YouTube uh, is een van de meest bezochte websites. Ik ben benieuwd naar welke websites de, men, uh, de mensen op straat het vaakst surfen. Uh, mijn eigen blog. Dat is muziekbeer.blogspot.com. En uh, die bezoek ik al vaak, want die moet ik elke dag onderhouden. Facebook. Het was, bekijken. Ik denk mensen stalken. Dat denk ik. Ja. Uh, op dit moment op de Egyptische website. Om te kijken wat er gebeurt daar. Dit is mijn moederland. Uh, daarom. Ja. Nu.nl? Gmail? om um, um, instagram.com. Daar kijk ik meestal naar mooie meisjes. Nou, de NS-website van de trein. Ja. Ik denk toch uh, Twitter. En um, nou, als ik niet op Twitter zit, dan doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik volg iedereen's post, maar ik uh, zeg zelf vrij weinig. Elke ochtend doe ik even mijn uh, standaard rondje... langs uh, Buienradar, Weeronline en Buien.nl. Omdat... Ze elkaar mooi aanvullen en uh, dan weet ik zeker dat ik niet zeiknat uh, uh, geregend op mijn werk aankom. Voetbalzone. Gewoon de laatste nieuwtjes. Uh, ik denk dat het toch wel YouTube is. Uh, dat is van alles een beetje ontspanning en entertainment, maar ook wel veel uh, educatief. Dus dingen die je uh, leren, die je misschien over het algemeen niet op het uh, nieuws tegenkomt. Ik ga vaker naar Twitter, dat is mijn account. En daar kan je op reageren op deze show bij start bij Radio 1. Ah, het is um, drie minuutjes voor uh, zes. Zo direct van zes tot zeven gaan we gewoon lekker door met start. Um, maar eerst dacht ik, ja, ik wil nog eigenlijk wel eventjes terugblikken naar de afgelopen week. En dus, dus is een verslaggever van BNN University de straat opgegaan... om te vragen wat nou jouw hoogtepunt is van deze week. Dat mijn dochtertje lachte naar me. Nou, dat mijn collega Opa is geworden. Uh, er moet nog gaan komen als het goed is. Uh, we gaan nu naar Las Vegas. We gaan uh, twee weken op vakantie naar Las Vegas. Uh, dat ik mee mag doen met een uh, paardrijwedstrijd dit, uh, volgend weekend. Nou, ik speel in de band en wij zijn uh, aan het oefenen. Dat vind ik het leukste uh, Dat vind ik al het hoogtepunt van de week. Het uh, uitvallen op school. Dat is wel uh, relax, ja. Ja, het salaris, het salaris binnenkwam, dat is een hele goeie. Uh, eigenlijk heb ik deze week geen hoogtepunt. Nee, nee, heel veel uh, school. En dat is het eigenlijk dan. Maar overig in het ziekenhuis het heeft hartritmestoornissen en nu is ze geopereerd en nu gaat het weer helemaal goed. De, het uh, debat van uh, Tweede Kamer. Uh, ik mag van een vierjarige opleiding naar een driejarige opleiding. Ik was uh, op Bijbelkring. En daar uh, heb ik hele mooie dingen gehoord. Ik had een meisje ontmoet en uh, een Spaans meisje. En uh, ja, dat was leuk. Ja, er was echt... Uh, was niet veel gebeurd deze week, maar dat wel. Gewoon met kinderen uh, thuis zijn. Uh, dat was deze week onze trouwdag. We zijn 19 jaar getrouwd en gezellig uit eten geweest met de kinderen. Nou, dat is dat mijn uh, buurman van 63-jarige leeftijd geslaagd is voor zijn vrachtwagen aanhangerrijbewijs. Uh, ja, ik ben net begonnen op een nieuwe school. Um, ik heb gedraaid in uh, Canada. Ik ben DJ, dus dat was mijn hoogtepunt eigenlijk. 16 uh, verdovingen bij de tandarts. Nou, het ging heel goed op school, want ik heb een 9 nee gehaald voor mijn wiskunde tentamen. Mijn hoogtepunt van deze week, dat uh, komt vanavond. Waarschijnlijk wat... Uh... Vrouwelijk uh, gezelschap op zoeken vanavond? Uh, deze week nog niet, helaas. Ja, school, gewoon met mijn vrienden op school. Samen schoon Nou, dat ik te horen kreeg dat. Oh, wat reis failliet is en mijn reis is daar geboekt. Uh, het weekend, als het weekend is en uh, ik ben met mijn vrienden en ik ga sporten. Nou, dat mijn vriend mij te huwelijk heeft gevraagd. Ja! Gefeliciteerd. En iets minder gefeliciteerd voor de ene die ze reizen. Dat dat, dat dat een hoogtepunt is. Dat je een reis hebt geboekt en dan mag je gewoon uh, mag je niet meer op vakantie. Weet je wat mijn hoogtepunt is? En dat waren de algemene beschouwingen. Is misschien wat saai, alhoewel ik vond het nog best wel wat spanning hebben. Maar ik heb voor BNN Today, waar ik ook voor werk, daar uh, de, eigenlijk de beste quote op, uh, op een plaatje gezet. Van Macklemore. Die is heel leuk. En ik ga eens even kijken of ik, uh, of ik die zo direct even kan instarten. Leuk, uh, tussen 6 ja, en 7 gaan we gewoon, namelijk gewoon lekker door uh, met start. Zo direct Gio Lippens over het WK wielrennen na het nieuws.